Uh, verder, uh, dus die honkbalweek uh, jubileemboek. Nou, hartstikke mooi. Um, en uh, gewoon met uh, 25... Uh of uh, ja, in ieder geval heel veel uh, jaartjes uh, Honkbalweek in een boek gebundeld. Dat is hartstikke leuk. Wilt u hem nou hebben? Ga dan even naar www.honkbalweek.nl en daar vindt u gewoon uh, ja, alle informatie over dat mooie jubileumboek 25 jaar Honkbalweek. Dat is mooi toch? Ja, zeker, zeker weten. Hebben. Dus um, ja, wij zullen volgend jaar of over twee jaar ook wel weer verslag doen van dit uh, fantastische evenement. Zometeen nog eventjes een nabeschouwing met uh, Joop van Es. Maar eerst nog even muziek en uh, ja, u zou wel begrijpen, de normale programmering is even vervallen van uh, CFM en we gaan gewoon even door tot het einde van uh, ja, tot we toch eventjes gewoon de gezelligheid hebben opgepakt en dan gaan we gewoon langzaam door naar onze normale programmering. Maar eerst zo meteen de nabeschouwing met Joop van Nes en eerst gewoon een gezellig plaatje hier op CFM Zandvoort. Wacht even, golden. Dansen bij jansen. Dansen en jansen. Zij wilde leren dansen, maar zij had geen Woi, woi, woi, oei, oei. Dus van elk feestje maakte zij weer een jouw Woi, woi, woi, oei. wil je leren dansen? Met heel veel succes. Je niet langer. Kom maar bij ons op les. Zet een in je linkerzak. Een dubbeltje zet je rechts. Een... Gezellige muziek hoort u hier bij CFM Zandvoort. We gaan heel even door naar de Haarlem's Hongkweek Radio. Daar gaan we even een stukje naar luisteren. Want die hebben natuurlijk de spelers live bij hun, bij hun persvak. En we gaan even luisteren naar hun interviews en reportages. En daarna onze eigen Joop van Es. De ene keer dan win je, dan verlies maar Nederland heeft een heel goed team en uh, nou, ze willen, ze willen in ieder geval, ondanks dat Nederland kampioen is, willen ze in ieder geval een goede indruk achterlaten. Laatste vraag: uh, wat rest er verder nog voor dit Cubaanse team? Zijn er nog toernooien waar ze dit jaar aan deelnemen? Hola, pregunta: ¿Qué, qué más le queda a este equipo de Cuba? Hay más torneos que van a jugar. Sí, bueno, de, de los atletas que están dit en este momento sacarán para Puerto Rico y para China van in Ik denk dat het is in De atleten die hier zijn, de spelers die hier zijn, daar worden namelijk de beste met de beste cijfers worden uitge, uitgelegd en die, en die gaan naar China en naar Puerto Rico gaan ze uh, hun land vertegenwoordigen. Dus daarom is het altijd, als je in spelen, omdat je voor een team speelt, dat je als individueel ook goed presteert. Oké, hey, dank je. Muchas gracias. En uh, felicitación. Dank je wel, Paolo. Uh, nou, je hoort het. Alexis Bel. Hij wordt voor de tweede keer de man of the match in deze wedstrijd. Gewonnen door Cuba met 12 tegen 5. Ja, hij deed weer uitstekend. Uh, wat kan ik verder nog zeggen? Nou, jullie hebben de wedstrijd beter gezien. Is het nogal tijd om uh, na te gaan beschouwen? Ja, ja. Of moet ik even naar de Nederlanders lopen? Ivo, ik vroeg me af, hij krijgt er ook die sloffen. Dat is net als de Nederlandse spelers krijgt hij dan ook die, uh, die delftblauwe sloffen. Ja, die heb ik wel in zijn handen gezien, ja. Ja, oh, in zijn handen gezien. Ja, ja. Oh, wat leuk. Ja, ik zou zeggen, loop nog even richting de Nederlandse vroeg, inderdaad. Die staan ook een beetje na te babbelen. Zodat we daar ook al een eerste reactie kunnen krijgen. Als ik zie wat er verder op het veld gebeurt. De fieldcrew is inmiddels bezig het podium op te bouwen, daar is de ploeg in en uh, dan zal uh, over een aantal minuten de huldiging beginnen. Als ik omheen kijk, dan blijven er heel veel mensen op de tribunes staan... om u laten zien wat er gaat uh, gebeuren. En kijk eventjes wie Ivo zo dadelijk bij de microfoon zou kunnen krijgen. Nederland verloor dus met 12-5 van Cuba de laatste wedstrijd tijdens deze 25 e Haarlemse Hongbalweek. De enige Nederland die de ploeg geleed. Maar hij deed uiteindelijk niet meer ter zake omdat de eindzegen van de Haarlemse Hongbalweek al een feit was na 2004 en na 2006... Is uh, Nederland de beste in Haarlem op dit invitatietoernooi. Waar er uiteindelijk maar vijf ploegen aan meededen. Omdat uh, Venezuela niet kwam uh, opdagen. Ivo heeft zijn hand inmiddels omhoog gestoken en heeft iemand bij de microfoon. Ivo. Ja, nog niet helemaal, maar hij heeft, uh, hij heeft hem in ieder geval gezien. Danny Romley, uh, die ik toch al even spreek. En uh, ik ben benieuwd naar zijn reactie. Natuurlijk nooit leuk om te verliezen. Maar misschien is het wel een hele, hele goede nederlaag met het oog op het uh, EK. Komt hij aan. Hoi hey, Danny. Uh, het is nooit leuk om te verliezen tegen Cuba natuurlijk, maar aan de andere kant kan je ook bekijken, jullie zijn wel weer scherp met het oog op, uh, op het EK. Ja, zeker. We hebben uh, echt een uh, super toernooi gespeeld. En uh, ik vond dat we vandaag ook wel weer uh, sterk terug zijn gekomen. En uh, ja, ik denk dat we echt uh, klaar zijn voor het EK. Er zijn mensen die zeiden, ja, je bent pas echt kampioen als je alle wedstrijden wint. Uh, deel je die mening of heb je zoiets van, ja, wij hebben nou eenmaal de meeste wedstrijden gewonnen, dus uh, verder weg terecht kampioen? Ja, ik, uh, ik ben van mening van uh, als je de meeste wedstrijden wint, dan ben je kampioen. En wij hebben de meeste wedstrijden gewonnen. En zo zit het toernooi, dit toernooi nou uh, in elkaar. En uh, ja, dus uh, daar nemen wij zeker genoeg om mee, hoor. Hoe kan je, wat kan je leren van deze wedstrijd? Um, ja, dat je moet blijven knokken. En het is nooit, uh, niet omdat wij ze twee keer al verslagen hebben, dat, uh, dat de derde pot ook makkelijk is. En, maar dat wisten we van tevoren wel, hoor. Dus uiteindelijk hebben jullie het eigenlijk het publiek was de grote winnaar. Want van beide kanten er gewoon mooi honkbal verzorgd. Dus kan je, is dat de conclusie die je kan trekken naar vandaag? Ja, ik denk dat ze wel een leuk potje honkbal hebben gezien. Veel punten en ja, aardige leuke klappen. En homerun ook vandaag. Dus ja, ik denk dat het publiek wel genoten heeft. Hey, dankjewel, veel plezier met de prijsdreiking. Oké, okay, dankjewel. Het was uh, Danny Romley die uh, nou, wel kan lachen ondanks de nederlaag. Hij zegt ook, ja, lekker potje. Nou, de druk was er natuurlijk ook al vanaf. Dus ik denk, uh, ik denk dat ze niet echt uh, heel teleurgesteld zijn in het feit dat ze met 12-5 verloren hebben. Althans, zo geeft uh, dat idee geeft Danny Romli mij. Dus uh, ja, Nederland is er klaar voor voor TK. Nou, dat is uh, goed nieuws. Ze zullen in ieder geval nog van deze selectie uh, drie spelers uh, moeten gaan afvallen. De selectie bestaat uit 27 man. ...zal waarschijnlijk vanavond uh, bekend worden welke drie spelers er afvallen. Jim Stoker wil dat de spelers uh, zelf nog gaan uh, mededelen. Dus dat zal niet uh, hier gaan gebeuren in uh, Haarlem, is uh, mijn inschatting. Kijk nog even naar de Cubanen Die staan uh, ook nog een beetje na te babbelen over deze wedstrijd. het de toernooi dus als tweede. Nederland uh, de winnaar en uh, heeft... Het... ...en uh, wij uh, gaan nu ook even over naar onze eigen verslaggever. En dat is uh, Joop van Nes natuurlijk. Joop, vertel! Ja, het is mooi, het gelijk. Het uh, wedstrijd is afgelopen... Nederland is inderdaad winnen, maar verliest wel de laatste wedstrijd met behoorlijke cijfers. 12-5, dat vind ik behoorlijk. Want de, de eerste drie man van Nederland die in de negende inning in het slagperk kwamen, gingen allemaal uit. Dus in de 8,5 inning heeft Cuba de wedstrijd met 12-5 gewonnen. Dit was de 25e hondbalweek. En bij Leven en Welzijn gaan wij, als het goed is met CSM, in december genieten van de Haalandse Basketbalweek. Maar dat is nog een hele weg. Ik dank u voor uw aandacht en graag tot de volgende keer. Dankjewel Joop, ik had ook eigenlijk een vraag aan je. Ja, ja. Uh, hoe uh, heb jij de, a de a afgelopen week gezien uh, qua honkbalweek? Um, ik vond het niveau een beetje tegenvallen. Ik vond het ontzettend jammer dat Venezuela er niet was. Aan de andere kant krijg je daardoor wel een volledige competitie. Normaal was het een halve competitie dan de nummers 1 en 2 en de nummers 3 en 4 tegen elkaar. Uh, dit, is, dit heeft zijn charmers, het andere heeft zijn charmers. Maar, en dat zei Frits Mulder, de voorzitter van het organisatiecomité ook. Over twee jaar, dan bestaat de Nederlandse uh, Base Softball Bond bestaat, uh, 100 jaar. Dan is er weer een uh, week. Hij zegt, en dan gaan we echt, omdat Nederland zo ontzettend goed bezig is. Sterker tijdens anders uitnodigen. uitnodigen. Daar zou Cuba zeker wel weer zitten. Ongetwijfeld, en Japan denk ik ook wel. Hij zegt, maar dan gaan we toch... Kijken of we wat sterkers kunnen doen. Want Nederland is helemaal goed aan de weg. En ik maak me sterk dat ze over twee weken gewoon Europees kampioen worden. Maar ja, dat is de toekomst kijken. En dat ga ik nog steeds niet. Dus dat is mijn idee over deze hondbeweken hoor. Nou, dankjewel Joop. Uh, jij ook weer bedankt voor afgelopen week de verslaggeving die je, heb je verz verzorgd hebt. En uh, we, we spreken hier gewoon snel weer. Is goed. Dankjewel. Doei. Doei. Doei. Hoi. Doei. En dat was uh, Joop uh, van Nes. Wij gaan nog eventjes een uh, plaatje draaien. Ik weet niet, heb je hem klaarstaan, die beroemde plaat? Ja, oké, okay, dat is helemaal ja, goed. Ik uh, spreek je, Joop. En uh, ja, dat is Pascal die even afscheid neemt van Joop. Um, verder uh, gaan wij zo meteen een, een welbekende plaatje draaien als je gewonnen hebt natuurlijk. Want ze hebben de Honkbalweek wel weer gewonnen met veel punten. En uh, daarna gaan wij uh, live uh, over... Um, naar, uh, naar Radio Honkbal uh, Week, die, uh, ja, die uh, live zometeen verslag doet van de huldiging. Dus dat, uh, dat is ook wel weer een uh, heel, uh, heel mooi, uh, mooi uh, verslag die ze gaan doen, Radio Honkbal Week. En dan komt dat helemaal goed hier uh, bij uh, CFM Zandvoort en Radio Honkbal Week. En dan nemen wij eigenlijk met deze woorden afscheid uh, van... Uh, ja, het programma entertainment voor jullie die toch wel even een kwartiertje langer door is gegaan uh, dan normaal. En niet een herhaling, maar dit keer gewoon een live uitzending op de zondagmiddag. Ja, zondagmiddag, avond, een klein beetje. En uh, ja, we willen u bedanken voor het luisteren naar afgelopen week van uh, de verslaggeving van uh, Honkbalweek. Uh, Willem van Densen, Joop van Nes uh, en natuurlijk. Uh, uh, uh, uh, Wat zei je? Willem van Eywers toch? <laughs> je moet niet, als je iets niet zeker weet, dat meteen weer roepen. Want dat is niet zo. Willem van Denzen willen Willem wij heel erg bedanken voor de radioverslaggeving. Uh, en Joop van Nes natuurlijk. En natuurlijk alle andere medewerkers die, die de Radio Honkbal Week uh, bij CFM Zandvoort ook hebben meegemaakt. Ge en uh, het -mogelijk, ge mogelijk gemaakt. Ja, dat ook. En natuurlijk de td uh, Iedereen natuurlijk bedankt voor het luisteren. En ook alle medewerkers die hier aan mee hebben gewerkt. Aan Radio Hongkbal en CFM Zandvoort. Heel erg bedankt. En u ook bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we weer met een nieuwe Entertainment view. Gewoon op de zaterdagmiddag natuurlijk. Van 5 tot 7. En anders op de zondag. Maar dan met de herhaling van 4 tot 6. In ieder geval dit was Entertainment View. Volgende week is Rudy er ook helaas niet bij. En wie weet Pascal of Roy Haldeman. Maar ik wil u bedanken voor het luisteren. Ik zeg u bye bye. En tot volgende week tot ziens Dag. I've had my show. Dames en heren, ja, er is een uitgekomen van Entertainment For You. We gaan live over naar Radio Honkbalweek. en uh, Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer. Inmiddels staan er veel mensen op het veld. Uh, Cuba, Japan, Chinese Taipei, USA en nu ook Nederland. Applaus daalt neer op de winnaars van de 25e Haarlemse honkbalweek. Ze komen het veld op. High five, zie ik bij diverse spelers, ook stogel daar natuurlijk. Weer tussen de sympathieke Amerikaanse coach van het Nederlands team. Die dus in de voetsporen treedt van Robert Einhorn. Hier bij Nederland in 2004 en 2006 won. Ik zie je Frits Mulder, toernooi voorzitter. Hij heeft zijn kopbertje uh, aangetrokken voor deze officiële plichtplegingen. En de scheidsrechters zullen natuurlijk ook naar voren moeten uh, komen. Dat neem ik aan van wel, ja, want zonder scheidsrechters... ...geen wedstrijden en dus geen 25e Haarlemse Hongbaanweek. Al die jaren zijn ze erbij. En als ik het goed heb uh, dit jaar, een volledige Nederlandse line-up... ...de jaren dat we Amerikaanse scheidsrechters nodig hadden... ...om wedstrijden in goede banen te leiden... Liggen lang achter ons. Het zijn uh, Nederlandse scheidsrechters, Nederlandse scoorders die dit toernooi in goede baan hebben geleid. We gaan naar uh, de voorzitter van het toernooi luisteren, de heer Frits Mulder. Ja, Sponsoren, fans Ik wil jullie. Uh... Ja, we zijn het eind van het 25e s'avonds hongerweek. Een hongerweek die volgens mij zeer goed en mooi verlopen is met prachtige honkbal. Ik denk dat wij genoten hebben deze week... buiten die twee kleine buitjes voor de wedstrijd. We hebben toch een fantastische week met elkaar meegemaakt. Ik wil van jullie een davend applaus... en het is niet de eerste keer deze week... maar in ieder geval voor al onze medewerkers... die in het groen hebben gelopen deze week. APPLAUS en voor onze kleine jongens daar in het oranje... In het groen voor de duidelijkheid, dat zijn, de, in het groen, dat zijn voor de duidelijkheid de vrijwilligers. Ik wil namens ons uh, organisatiescomité, ik wil ik jullie als uh, HHW-fans ontzettend hartelijk bedanken dat jullie hier geweest zijn. Dat jullie de ploegen fantastisch ondersteund hebben. Dat jullie de sfeer hebben gemaakt, weer dit jaar. En ik, ja, ik zou zeggen, wij moeten jullie daar een applaus geven. Maar en, dat doen we met elkaar, met jullie erbij. Fantastisch, jullie er waren. Ik wil ook uh, onze mannen in het mooie zwart en onze scorers bedanken dat jullie hier jullie werk weer gedaan hebben, zoals dat hoort. Het was zwaar, denk ik, in mijn plan. maar jullie hebben, denk ik, je werk met volle overtuiging gedaan. Hartelijk dank ervoor. En ik wil uiteraard niet vergeten, onze uh, dames en heren, sponsoren. Die ook namens, ook mede mogelijk hebben gemaakt dat deze onbereid toch tot een redelijk succesvol is geweest. Dames en heren, hartelijk dank voor jullie financiële ondersteuning om dit waar te maken. Dank jullie. We willen het niet al te lang maken, maar wij willen gaan snel over tot de prijzen Ik geef het woord aan Robert Zand die boven staat. Dankjewel Frits Mulderen. Voor Frits denk ik toch nog wel een applausje, dat moet kunnen. En dan is het nu tijd voor de individuele prijzen. We beginnen met de award voor de Best Hitter. Hij scoorde 12 hits in 24 beurten. had een slaggemiddelde van 500. En hij speelt voor Chinese Taipei. Hij luistert naar de naam Chia Ting. En de prijs wordt aangeboden door Spaanlander en zal uitgereikt worden door Rines de Haas. Ja, bon En de speler van Chinese Taipei wordt op het podium geroepen. Beste slagman tijdens deze Hanemse honkbalweek de 25e. En hij krijgt van Rines de Haas een oorkonde zo te zien en houdt die nu boven het hoofd. 500 was zijn slag gemiddeld in deze Hanukse Hondaweek. Dat had hij dus al bereikt voor de dag van vandaag. Want vandaag is hij niet in actie gekomen. Dan is nu tijd voor de award voor de best pitcher. Hij speelt voor het Nederlands team. pak nummer 26-30, Diego Marquardt. Die komt breedlachend naar voren, treedt daarmee in de voetsporen onder meer van David Bergman, die in 2006 de beste pitcher was. En schreef zijn naam. De prijs voor door dit naam van Jan Hij was de startende werper tegen Chinese Tapé in de eerste partij, deed dat toen uitstekend, die legendarische wedstrijd die door Brian Engelhardt werd beslist. ...die best toegankelijk was voor de pers. En de keuze was unaniem voor de uitslag van deze Press Award. Unaniem gekozen, de coach van het Nederlands team, Jim Stokel! Altijd benaderbaar, vriendelijk, rustig, relaxed, Jim Stokel. Ja, is dus, uh, plaats op het podium uh, in het midden van de Diamonds. Jim Stokel die ook bij ons gisteravond na afloop van de wedstrijd tegen Japan toch een vrij lange en intensieve wedstrijd nog even uh, op zijn gemak een biertje kwam drinken op het terras. Nou ja, het biertje liet is staan, hè? player, 29, tweede hopman van Japan, Koki Ushiyama! Nullen 19 assists, speelde het hele toernooi foutloos. En de prijs wordt uitgereikt namens SRO door Tom Kaldekerken. De Japanse tweede hond met 27 nullen en 19 aangooien in dit hele toernooi. En nul fouten. Dan kun je terecht aanspraak maken op de, meest, de beste verdedigende speler van de Unie. natuurlijk onze prijs, ook die door u wordt bepaald, verkozen door het publiek. De Most Popular Player, oftewel de Carol Angelo Award, gaat naar ook een speler van Japan, pak nummer 9, Mitsuo Takahashi. Daar willen ze wel voor applaudisseren, natuurlijk. Door het publiek zelf gekozen. Carol Angelo Award, genoemd naar die speler die zijn naam al vele malen genoemd is. Hij maakt nu een head first voor het oog van de camera. Hij heeft een gevoel voor, genoemd naar Carol Angelo. Speler van de legendarische Sullivans. Mooi om te zien. En Takahashi. hij krijgt ook een award van de Het kijken van Rob Bloemers. Oké. Okay. Rob Bloemers reikt hem uit. Rob Bloemers, voorzitter van Stichting Topsport-Kernemeland. Uiteraan Takahashi. Die er nu echt helemaal onder de gruffen zit. Prachtige headfirst in de camera's. Hij loopt nu tegen het podium aan. Hij <lacht> was helemaal in de bodem. Even heeft daar beter lachs om zijn hand. Dat is duidelijk. Dan de belangrijkste individuele prijs die eruit gereikt wordt. de most valuable player MVP of the tournament. Bij ons genaamd de Jacques Reuvers Award. Zeven binnengeslagen punten. Elf honkslagen. Gisteravond de winnende klap voor het toernooi. Een slaggemiddelde van punt 333. Denier Ja, De basis voor die uitverkiezing legde hij natuurlijk gisteravond met die beslissende klap tegen Japan. En hij werd uitgekozen tot Man of the Match. Ik dacht zelfs twee keer. En dus is hij de meest waardevolle speler van het Nederlands die mooie prijs om te krijgen lijkt mij. Ja, dat is over het algemeen de meest felbegeerde individuele prijs uh, onder de spelers. We houden ze natuurlijk beste werper, maar ja, werpers uh, zoals uh, eerder door Herman Bijdschat... in onze uitzending al onderstreept, dat zijn toch een beetje ego-trippers? De prijs voor de Home Run King. 1, slechts 22 slagbeurten. Stolgen en Home Run, pak nummer 24 van de Verenigde Staten... Jared Womack. Jared Womack is de Homer King en daar is wel wat rekenwerk aan te pas gekomen. Omdat namelijk het aantal innings dat iemand daarin speelt ook daadwerkelijk meetelt. Je moet een, een, een minimum aantal innings of het aantal wedstrijden maal 2.7. Zoveel innings moet je gespeeld hebben voor de rekenaars thuis. Dat is de regel. En Womek die haalde dat. Uh, ja, want Engelhard sloeg natuurlijk ook een homo in de eerste partij. Ja. Maar die kwam maar tot, uh, tot 14 at that. Ja, En dat uh, daar zie je dus onder de streep. Ja, precies. En die kwam daar dus niet voor in aanmerking. Als dat alle individuele prijzen zijn uitgereikt. We aan de slag met de prijzen voor de teams. We beginnen bij de ploeg die eindigde als nummer 5. Chinese Taipei! De eerste v wordt naar voren geroepen richting het podium. Vijfde plaats voor hun op dit uh, toernooi. Maar toch naar behoren gepresteerd maakt het met name Nederland in de eerste partij bijzonder lastig. Leuke ploeg om te zien spelen. En hebben toch de best hitter in de ploeg hè, met Chapeau Ting. Nou, we gaan vandaag niet in actie Ze zijn uh, keurige trainingspak sport, en sport, en sport, hier, de en Eindel, door de heer Simon Guys, op de organization committee of de 25e Haarlem Baseball Week, I would like to thank the team van Chinese Taipei for giving their best at this 25th anniversary of our tournament. We wish the team good luck in the times to come and hope to see you somewhere in the future. Thank you for coming here and have a safe trip home, Jay Chen. Alles uh, Simon Paagman. Hey. Hey. Simon Paagman van uh, Beer Business. Hij uh, reikt de prijs uit ons. Hij bedankt het uh, team van Chinese Taipei voor hun deelname en feliciteert ze met het behalen van de vijfde plaats, We zullen ze uit de laatste plaats. Maar toch, het was een team dat uh, indruk gemaakt heeft en zoals gezegd zouden wel de beste slagman in hun gelederen. Een beker hoort erbij, niet al te grote beker, maar uh, toch alleen om uh, trots op te zijn voor Chinese, Chinese, Chinese Taipei. Taipei. Vierde werd Team USA en dat is de volgende ploeg die naar voren wordt geroepen. Op de vierde plaats van deze 25e editie eindigde de ploeg die het vanmiddag niet haalde. Maar we zijn wel trots dat ze er zijn en dat ze meededen. Op nummer 4, nummer 4, de United States of America. Amerika boekte twee overwinningen begon het toernooi met winst op Chinese TP vrijdag 9 juli. En uh, gisteren tegen het nieuwe Chinese Taipei met het 7-5. Dat was de tweede overwinning. Zes nederlagen levert de vierde plaats op tijdens deze Recycling.nl... door heer Gerard Ook voor hun een beker en Misschien nog een woord van dank. Willen we ook iedereen toespreken? On behalf of the organization of the 25th Harland Baseball Week, I would like to thank the team from the USA for giving their best at the 25th anniversary of our tournament. We wish the team good luck in the times to come and hope to see you somewhere in the future. Thanks for coming here and have a nice trip home. The USA. Een dankwoordje van de heer Brandjes. Aan het adres van het Team USA. Een team dat ze voornamelijk bestaat uit college-spelers. Jonge jongens die nog een hele toekomst voor zich hebben. Wie weet, zullen we een van hen later ooit terugzien in het Major League. Spel. Spel. Ja, het zijn de liaisons die uh, de toespraak uh, doen en dus niet uh, degene die de lijst uh, komt. Uh, hieruit. Daar spreken we hun eigen team toe. Japan komt onder luid en operationeel op op applaus uh, naar voren. En die hebben het optimaal naar hun zin hoor hier in Harlem. Uh, uh, die weten wel wat het is om voor het publiek te spelen en voor vermaak te zorgen. Op het podium, drie zetten voor hen. Ja, dit is een leuk stel hoor. En Dat is laatste plek, nog de laatste vrijdag. Zijn voor die wedstrijd Ze wonnen op 10 juli van Team USA. Maakten het Nederlands gisteravond buiten gewoon lastig en zoals je al zei over Roderick Balk hadden misschien wel moeten winnen. <zijf> 第 25e Dus door de begeleider zelf toegesproken in het En Een high-five volgt met de Japanse spelers. Leuk om te zien hoe die met elkaar omgaan. Japan, derde tijdens deze HHW. En dan is het gebeurd aan nummer twee. En dat is Cuba, natuurlijk. Oh, Overigens was Rita Schrijber degene die naar voren kwam met de beker. Eén even, even dachten verdachte, hoe spannend gaat het worden met die opzet? Wat gaat het worden? Wordt die laatste wedstrijd spannend? Nou, even zat het er nog in. Maar de nummer 2 van de 25e editie werd toch Cuba! Twee Nederland leed Cuba die legendarische 10-0 tegen Nederland gevolgd op woensdagmiddag tegen Japan 4-2. En daardoor konden ze Nederland vandaag niet meer achterhalen. Ook zij zullen voor de toegestoken door de liaison. ...wordt aangeboden door de gemeente Harlem ...en wordt verhandeld door onze wethouder van Sport... ...de heer Jack van der Hoek. En ook Cuba gaan we natuurlijk even toespreken. Pelotero Cubano... ...en van del Comité de Organización... ...de la Semana de Baseball... ...de Harlem. Quisiera agradecer al equipo de Cuba por su participación en este torneo. Le deseamos al equipo de Cuba mucho éxito para el futuro y esperamos poderlos ver otra vez aquí en Harlem. Muchas gracias por su participación y que tenga un buen viaje de regreso a su país. De baseballcaps gaan af naar de dankwoorden van de liaison aan het adres van Cuba. En dan is het tijd voor de nummer 1 van deze jubileumissie van de HHW. En dan is het tijd voor die ene prijs waar het om gaat in de topsport. De plaats nummer 1 voor deze 25e Haarlemse Ombelweek gaat naar het Nederlands Team! Zeven overwinningen, één nederlaag. Die nederlaag was vandaag, maar deed er niet meer toe. Cuba zorgde voor een 12 Vijf uitslag, maar Jim Stokel zei het al. Het zal ermee te maken hebben gehad dat de eindzegen al binnen was. De prijs, de hoofdprijs de Othelooi, van Oshulao hebben aangeroden door cent. En overhandigd door Frans van der Riet. De kampioen van deze editie! Voor de derde keer in de historie het Nederlands team in de 25e editie. van de Haarlandse Ombal Het Nederlands team wint deze nieuwe editie. Ze staan te springen, te hossen, met van de en beker. Team. En ook Binnen. voor u nog een woord. Ja, jongens, ik heb het dat jullie een, nee, een fantastische scenario gesteld. Jullie hebben sterk gesteld, heel goed gesteld hartelijk dank dat jullie zo goed hebben gespeeld. Wij danken jullie er allemaal voor en we wensen jullie allemaal een fantastisch en een winnend EK toe. En die woorden waren van toernooivoorzitter Dames en heren. Serpentine wordt uit de kanonnen geschoten over de winnaars die staan te horen en te springen en te dansen op het podium. Nederland wint dus. En daarmee sluiten we voor hier even af bij Radio 107.3. Radio Hondvolweek. we gaan naar beneden naar onze studio. Want we zijn hier natuurlijk nog niet klaar met uitzenden. Nederland dus stapt als winnaar het podium af. Na een 12 5 tegen Cuba. Dat dan nu wel. Radio Honkbalweek. Dit is HHW Today. Het is tien over half zeven. Goedenavond, mijn naam is Edgar van Genep En dit is dag 10 van de 25 ste Haarlemse Honkbalweek. De dag dat Japan won van Team USA met 16-6. En hierdoor derde werd tijdens deze Honkbalweek. Frits Mulder van de voorzitter van de stichting Honkbalweek bekendmaakte dat er 60.000 toeschouwers afgekomen zijn op deze jubileumeditie van de Haarlemse Honkbalweek. En Nederland de terechte winnaar van het toernooi is ondanks het verlies zojuist van Cuba. Terwijl de zon langzaam zijn schaduw begint te werpen over het Pimmelje honkbalstadion. Wat leeg is. De veldcrew aan het werk is om alles weer in orde te maken voor de volgende wedstrijd. Maar die is niet tijdens deze 25e Halems Honkbalweek. Want we zijn klaar. Het is gedaan. Voor de laatste keer hier aan tafel de mannen van de Posse. De Posse. Met Henne, Jos en Wim. Mannen, voor de laatste keer. Ja, yes. ja Helaas. Goedenavond dag wel. Hoe was jullie dag? Fantastisch. Dat Super. Ja, ja, was een mooie dag. Goed, goed, leuk honger. Ik was allemaal eventjes een eindsprut hebben ingezet. Ja. Iedereen van van je wachtouw die, uh... maar die gingen nog eventjes ervoor. Die Hen Japanners. Hen, ben jij bij de middagwedstrijd geweest? Alleen de middagwedstrijd, ja. ja. Ja, Hij was leuk, hè? Uh, hij was wel aardig, ja, ja, ja. <laughs> Cuba heeft gewonnen. Had ik niet gehoopt natuurlijk, hè? Nee, Ik had nee, gehoopt nee, dat Nederland nee. zou winnen. Ja. Maar helaas. En wat vonden we van de ochtend? Ochtend vond ik heel erg leuk. Ja. ja. ja was sensationeel. Gewoon uh, lekker veel geslagen, ja, lekker veel gelopen, Veel gescoord, wel, gescoort, wel leuke dingen gezien. Dat is wel belangrijk. Het, het lijkt wel alsof die Japanners, Jos, vanochtend zijn wakker geworden. Ja, ploegen die je in het begin van de, van de week niet gezien hebben. En ja, dan plos ik, plos ik die Japanners die gaan een eindsprint. Ja. Als ze het eerder gedaan hadden ze eerst of tweede Ik denk dat uh, Cuba het dan nog wel uh, lastig had gehad, uh, volgens ja. mij. Nou, dat wel. Die Japanners die stonden eigenlijk uh, voor de wedstrijd uh, vanochtend al met 1-0 voor. Ja. Want die uh, speelden een heel leuk uh, uh, infield oefenend partijtje. Ja. En daar ging het publiek achter staan. Heb, Heb je dat gemist? Heb je dat gemist? Nou echt, ik stond met zulk dik kippenvel. Dus uh, gewoon uh, drie man op drie, drie man op twee, drie man op één. Coach, hup, lekker slaan, bal en then out. Dus, ja. nou ja, hartstikke leuk. Uh, het publiek ging erachter staan, bij elke keer is die bal naar de, naar de coach terugging, was het uh, klappen en doen. En de laatste was de derde honkman. En die jongen kreeg ze helemaal om zijn oren. Dook naar links, dook naar rechts. Uiteindelijk had hij die bal, gooit hij hem aan zijn catcher. Maakt een spurt naar thuis. Head first. Hoppa, op die thuisplaat. Hij blijft liggen, Komt twee jongens uit de dugout vandaan die tillen hem op. En onder hun arm namen ze hem zo op, op, op, op, op, op mee de dugout in. Iedereen op de tribune was verkocht. Ja je yep. zware kansloos jullie gewoon van te worden hoor je echt hè? top ja. Het is een beetje een entertainment sport ja, ja. maar wel leuk we een show bij zijn leuk ploegje ja. dat Japan. Ja, de korte sinds uh, nu afscheid aan van het publiek is ja, schrik van die gasten ja, ja. het is een hartstikke leuk gewoon. Dat was vorig jaar ook ja. ja. twee jaar geleden dat is een sympathieke jongens. Het zou leuk hommel zijn. Het randgebeuren maakt het ook leuk. Hè? Daarom. Volgend jaar is er wel weer zo'n toenootje ergens in Rotterdam. Maar daar ga ik echt niet heen. want Het is nee. gewoon saai. Het kan wel goed hommel zijn, maar er gebeurt te weinig zoals hier. Nee. Hij is ook dat is hier jammer. Het randgebeuren is daar niet. Nee, dat is jammer. Hey, jongens, eventjes over de, over, de, over de hele week heen. Gaan we, gaan we beginnen met, uh, met Jos. Jos, wat voor je, je van de week? De 25e week? Nou. Ik vond hem erg goed. Ja. Voorspelbaar. Okay. Ik kon... Waarom? In het begin moet je even kijken naar de teams. En dan kon je gauw inschatten ongeveer. wat, uh, wat, wat De richting, de sterkte. Nou, kijk. Het, het, het, de week wordt een beetje op het Nederlands team heen gebouwd. Ja. Het had iets sterkere tegenstand mogen zijn. Maar ik vind het hartstikke leuk dat Nederland gewonnen heeft. Hoor. Dat gaat er niet om. Voor mij mag het elke keer zo zijn. Ik snap dan alleen Cuba niet. Van de week op die avond. Ja, maar als je een heel sterk Cuba krijgt... Ja, dan krijg je een wedstrijd dat je een pitse duel krijgt. Dan krijg je een uh, uitslag van 2-1 met alleen maar drie, drie slag, drie slag, drie slag. Hier zitten mensen op te wachten. Ja, nou ja, Lekker hier, ja, een ja. beetje een foutje af en toe. En, uh, wat hey, willen we eigenlijk? Willen daarom. we een beetje een wel zien of willen we gewoon ja. onderhouden worden? Ik kies voor onderhouden hoor, dat vind ik vind het wel leuker zo. Hey, je hebt je regen gehad van de week, we hebben zonneschijn gehad. Je hebt last van je maag gehad. Hoe was het ermee? Nou, dat zal ik jaar hoor. Ja? Je, je eet zoveel rotzooi ja. jongen. Je drinkt zoveel troep door elkaar. Ja. Dus uh, over twee jaar Je gewoon flesje wat water. er op zo'n avond voorbij komt. <laughs> nee, nou ja, vertel het maar hè, wat gaat er voorbij? Wat er bij Jos allemaal voorbij komt? <laughs> ja, dat heet ik niet op allemaal hoor. Nee, ik heb wel discipline op ja. dat gebied, ja. Nee, weer, maar weer, ik maar. heb wel een, uh, een leuke honkbalweek gehad. Ja, mooi. Ik heb toch wel genoten van het Nederlands team. Het is al eerder gezegd, hè. er is goed geslagen, ze hebben goed gespeeld. Ik vond dat allemaal prima. Ik had in zijn algemeenheid verwacht dat er uh, wat snellere pitchers uh, zouden zijn deze week. Ja. Ik heb er maar twee gezien, die boven de 90 uh, gooiden. Ja, klopt. Eén bij Cuba en één bij Amerika. Ja. Bij de Japanners heb ik de helft zelfs gezien, 45 oh. mijl per uur. Maar dat waren dan die onderhandsche uh, pitchers, om maar zo te zeggen, side. Submarines. Ja. En uh, nou ja, al met al, uh, Japan en uh, Taipei toch uh, goed U gespeeld. Lui. Cuba viel er tegen. Maar al met al heb ik wel een goede hongbaanwerk gehad. Lek, lekker slapen straks. Tevreden slapen. Ja, dat wordt pas 12 uur voordat ik ga slapen hoor. Oh, oh wat gaan we dan doen Jos? je ja. zit daar hè? Sorry uh, Wim. <lacht> wat die gaat doen? Jullie zitten elke dag ergens anders. Ja, dat wel de uit volgens mij. <lacht> <lacht> dat kan gebeuren. We nee, gaan om 12 uur naar bed vannacht. Wat In gaan jullie nou doen? Feesten? Nou, feesten? We moeten hier nog feesten. Ja. Die is ook voor mij denk ik. Oké. Okay. Nee, dat gaat nog. Dat gaat we oh, allemaal ja, daar Oké. Okay. Laten we die tent dicht hier. Ik heb echt geen idee, maar ik neem maar een uur of negen of zo. Ja, die sok zo dus Nou ja oké, jij hebt ook uh, lekkere de week het de gehad. Cuba viel een ja. beetje lekker ja. vond ik. Ja, ja. Maar jammer. Maar goed, uh, ja, het was super. En ook vooral dat dus je deze af durf te lasten vond ik echt goed geregeld. Dat meen ik echt. Dat is ja. moet je leven voor hebben. Nou, top, hartstikke mooi. Hé hey, mannen, dan gaan we eens even naar jullie scorelijst. Hey, we houden uh, el elke dag van jullie bij, jullie voorspellingen, uh, uh, de scorelijst. Nou, ehm. Um, Laten we maar gewoon meteen die, uh, dat doen. Uh, henne, 24 punten 30 worden. Dat nou, vind ik niet slecht. Nee. Van drie mensen. <laughs> nee, daar ben ik, helemaal, uh, ben ik helemaal met je eens. In het kader van 25 jaar honkbalweek hebben jullie van de week van ons een nieuwe cap gekregen. Ja, ja die bewerk ik ook heel goed. In het kader van 25 jaar honkbalweek is dit er eentje geraveld en al uit 1961. Wordt leuk. Nou, dus, dat vind ik heel erg leuk. Kijk eens, aan. Pla plaats 3, alsjeblieft. Nou ja, uh, plaats 2. Dat is Wim. Achter punten. Heb je hem gematst? Ja, tuurlijk. Nou, je, Als in... wat die Janker. <laughs> ja, is slecht te verliezen? Ja, heel slecht. Ook voor jou uh, uiteraard uh, heel de, heel de, heel. de vintage cap. Dat is een echte. Dus daarom. Nou ja, en dan uh, een soort van uh, staande ovatie uh, uh, voor. Uh, uh, de winnaar van uh, Het Voorspellen, Jos! Ja, dat is wel. Hartstikke idee! Kom! Ik wil niet bij jou, hè? Dank voor het. Kijk, it. It. Kijk uh, Jos, allereerst natuurlijk een andere kleur cap. Want jij bent de eerste geworden. Fantastisch. Dat is fantastisch. één. Ik ben er echt blij mee En twee hebben wij voor jou de officiële, de officiële jubileumbal. Ja, ik zie het. Ik er moet erbij een... zeggen, mede, magelijk, mede mogelijk gemaakt door Essent. Ja, ik zie het. Ja. Komt gas uit, hè. Hoor. <laughs> Komt stroom uit, kijk maar uit. Dus. En je hebt uh, uh, niet alleen 32 uh, punten gescoord, maar je hebt ook nog een bonuspunt. Oh ja. Omdat de einduitslag uh, goed, hè. Je had gezegd, uh, Nederland uh, eerste, Cuba tweede... Dus uh, er komen heel end En Venezuela vijfde, dus daar had je ook goed. Die zat er goed bij dit jaar. Ja, die zat er goed bij. Dus. Jongens, uh, twee jaar afkicken Ja, jammer genoeg wel. Ja? Ja. Want Zowel wij volgend jaar weer hoor. W wanneer ga je weer honkbal kijken? Volgende ah, week weer. Volgende week weer. Ja, waar gaan we heen dan? Over, tw over twee jaar. Ik kijk, ik, ik, ik kijk gewoon een handbal. Nee? <laughs> nee. Echt, echte softballen. Ja, echte softballen. Nou, we hier binnenkort beginnen weer worden competitie. De competitie begint weer, DSS, lekker kijken. Kinnaheim. Kinnaheim. Kinnaheim hoofdklasse. Ja, is het. zien we die jongens weer in actie. Ja. Hey, hoe gaan we het Europese kampioenschap volgen? Is dat überhaupt nog te volgen, of, op tv ja, ja, ergens? Nee. Als je gewoon een, ja, een, een aardig gedachte abonnement hebt. Ik zou iedereen aanraden hier een aardig abonnement te nemen. Dan kan, je gewoon, uh, je aandelen. dan kan je dat gewoon in de krant volgen. Ja, dan Kunnen we er nog wat van zien? Denken we dat we nog ergens uh, bewegend beeld zien? Ja, Misschien wel. op internet? Ja, ja nou, dat denk ik wel. Dan gaan we eens opzoeken. Nou, zien we al deze jongens weer, weer acteren. Uh, die hier deze hele week ons vermaakt hebben. Jullie hebben ons ook vermaakt, de hele week. Ja. Um, ik vond het helemaal geweldig om jullie hier te hebben. Ik vond het hoor. helemaal top. Ja. Ik denk dat ik namens uh, iedereen spreek die in alle programma's hebben meegewerkt. Uh, dat we, uh, we heel blij zijn dat we jullie drie uh, uh, in ons midden mogen hebben. Uh, elke keer voor de wedstrijd. Over twee jaar weer? Ik wel, ja. Ja, Henne? Nee. Nee? Dit was mijn hoogtepunt. Oh oh want? <laughs> nou, ik vind het wel leuk zo. Ja, je gaat ermee stoppen. Ja. Dan moeten we op zoek naar een, naar een nieuwe. Nee, ja. ja, ik blijf wel doorgaan. Als het zo uh, heerlijk gaat als deze, deze keer, dan uh, wat doe ik volgend jaar weer mee. Maar we willen er we wel drie he, van die musketeers, dus je hebt twee jaar om een nieuwe te zoeken. Ja, we zoeken er al een, een nieuwe. Nieuw, nee. ja, Mannen, doen. ik uh, wil jullie uh, onwijs ja. bedanken en uh, tot over twee jaar. En Henne, heel veel heel plezier met vissen. Ja, dankjewel. Bedankt <laughs> dat we hier te gast mogen zijn. Ja, ik vond het erg leuk om hier ja. te mogen zitten. En, uh, nou, tot over twee jaar sowieso. Tot over twee jaar. Jongens, dit was, is de possie. Over twee jaar zijn ze weer terug.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 Say or should I go now? Should I oftewel je bent pitcher en als je dit hoort dan kan het slecht met je aflopen want dan word je misschien wel door je coach van de heuvel gehaald. Clash should I stay or should I go? Het draait allemaal straks de grote hits uit het stadion, de honkbalgeluiden, het komt allemaal voorbij. In deze HHW Today op Radio Honkbalweek 107.3 FM. De smaakmakers van het toernooi, althans als je om de mening van het publiek vraagt, Japan, het veroverde de derde plaats door in acht innings team USA te verslaan. Manager Sakane blijft bescheiden als we hem vragen naar de prestaties van zijn team. Hij dankt vooral het Nederlands publiek voor haar enthousiasme. Ja, nou, nou, iedereen moest achter ons aan en dankzij dat door het publiek kunnen we zo goed spelen. Het is uh, het mooiste wat jullie het publiek hadden kunnen geven, 16-6 overwinning. Had hij het ook daadwerkelijk verwacht dat het zo makkelijk zou gaan? 6-16, de Korto-gaat, hadden we niet het het laatste, laatste dus ik 1 nou, ik had het niet verwacht. Uh, alleen vandaag is het de laatste wedstrijd. gisteren we op die manier verloren. En daarom hebben we met een punt verschil maken. En we wachten wel. Winnen. Uiteindelijk wordt Japan derde deze, tijdens deze 25e Haarlemse Hongbaanweek. Is hij daar toch uh, ondanks misschien de mindere wedstrijden wel erg tevreden mee met die derde plaats? Uh, 25 keer de kenterapeer. Maar... Ik ben heel erg blij om de derde plaats. Beleid met de derde plaats. Laatste vraag: wat zal hem het meest bijblijven van deze Hongoweek? Het kan je niet dat je het totale steen moet Het is het is een goede vraag. Even nadenken. Maar toch de invielder en uitviel van vandaag. Dat was dus de coach van de publiekslieveling van Japan. Straks gaan we natuurlijk nog eventjes praten met de verliezende coach van de wedstrijd van vanochtend. En met de man of the match van Team USA.